Davy van Eck met het NOS-journaal. De Britse Brexit-minister is afgetreden. Davis was verantwoordelijk voor de onderhandelingen met de Europese Unie. Vrijdag meldde premier May nog dat de belangrijkste kabinetsleden.